Vergeving des zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Een psalm van David voor de opbezangmeester. Heere gij door grond en kent mij, gij weet mijn zitten en mijn opstaan, gij bestaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn weken gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is. Zie je heren, gij weet het alles. Gij bezet mij van achter en van voren. En gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar. Zij is hoog, ik kan er niet bij. En waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik ook voor de hemel, gij zijt daar? Of bedde ik mij in de hel zie? gij zijt daar? Nam ik vleugelen des dageraats? Wond ik aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, en uw rechterhand zou mij behouden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht in een licht om mij, ook verduistert de duisternis voor u niet. Maar de nacht ligt als de dag, de duisternis is als het licht. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijn, mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Gewonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben. En als een borduursel gevraagd ben, in de nederste delen aarde, Uw ogen hebben mijn ongevormde kop gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom hoe kostelijk zijn mij, O God, uw gedachte. Hoe machtig vele zijn hare sommen. zou ik ze tellen, maar er is meer. Dan de zans word ik wakker, zo ben ik nog bij u. O God, dat gij dan gondeloos ombracht, en gij, mannen des bloeds, wijk van mij. De die van u schandelijk spreken en Uwe vijanden eindelijk verheffen, zou ik niet haten, die u harten en verdriet hebben in degene die tegen u opstaan. Ik haat hen met volkomen hart. Tot vijanden zijn zij mij. Doorgrond mij, o oh God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie... Al bij mij een schadelijke weg zij, en leid mij op den eeuwige weg. Eh, um. Onze hulp zij in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe en edel geleefd en nooit of immer laat varen. De werken zijn er handen. Genade en vrede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 geborenen uit de doden, de overste der koningen der aarden. Amen. Om slecht nog nader te verhandelen aan de hand van de Nijderbergen catechismus de negende zondagsafdeling, vraag 26 met haar antwoord. Vraag 26 met haar antwoord. De welke dus wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God en Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. Dat de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid zijn nog onderhoudt en regeert om zijn zoon Christus willen, mijn God en mijn vader is. Op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddrug des lichaams en der zielen verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij toeschikt in dit jammerdal, mij ten beste keer. Terwijl welke ik doen kan als een almachtig God. En ook doen wil als een vertrouwvader. Tot zover, vragen vooraf om mijn een zegen, in spreken en luisteren. Het is aan de avond van deze dag den zondag, den sabbadag, die gij verworven uit het graf meegebracht heeft. Al den dag des heeren, al den dag die wijst naar den eeuwige dag der gelukzaligheid. Die dag die heen wijst naar de rust die erover blijft voor het volk gods. Den dag waarin Gij je zo het graf en de dood verslonden heeft. En met eeuwige overwinning uit het graf gerezen opgestaan waarin de dood door uw dood doorgedacht is en gesteld tot een ingang door de deur deze levens ten eeuwige leven. Die dag die gij aangebracht heeft, mocht ingebracht worden in het avonturen, uw goddelijke genade. Uw onwederstandelijke genade, die niemand weerhouden kan, die niemand tegenhouden kan. Wanneer gij een zondag naar uw eeuwige soevereiniteit en welbehagen komt op te zoeken en met genade te bezoeken, dan zou deze avond rijk beloond zijn, beloond door genade beloont met genade en beloont blijven in den God allergenade. U mocht uw woord zelf openen. Uw woord is goddelijk, geestelijk en wij zijn vleeselijk. Het is uw woord eenmaal gegeven en nog gelaten. Maar laat bij dat woord uw geest. Die allermisbaarste bediening des Heiligen Geestes. Want uw woord op zichzelf bekeert niemand. Vernieuwt niemand. En leert niemand en leven ook. Daar gaat het ons net een als die vijfduizend. Die van die brood gegeten hebben. En niet zalig maken. Die dat brood geproefd en gesmaakt hebben naar de natuur. Maar niet naar de ziel. Laat om uw naams willen dan bij uw woord een heilige geest gevoegd worden. Inspreken ook. Uw woord is een verzegeld woord. Alleen de leeuw uit de stam van Juda is machtig bevonden om dat boek te openen, zijn de zegelen op te breken en de heilige heimen daarin te openbaren. Laat uw woord maar gezijn tot vermaning van al wat nog onbekeerd is. En laat die vermaning geheiligd worden. Wij vermogen niets en de luisteraar ook niet. Maar als u het doet dan moet het, dan geschiet het. Uw werk is een werk. Dat van alle eeuwigheid af aan vastgelegd is. Om in de tijd ingelegd te worden. En eenmaal door genade. Uit genade gezaligd te worden. Laat eens luisteren. Laat uw volk, laat uw volk ook eens luisteren. Met een toegenegen oren. Met oren om te horen. De stemmen van de God Jacob. En dan God Israël, in wien al de deugden Gods eeuwig allervol tot goddelijke zelfgenoegzaamheid en algenoegzaamheid eeuwig doorblinken en uitstralen. Heren gedenk nog eenmaal onze zieke, en in zonder ook die jonge moeder, Terwijl ik al verscheiden maanden in het ziekenhuis gelegd heb. Met een zwangerschap en er nu aan toe is. En in een ernstige ziekte gekomen is. Gij mocht ze toch uithelpen. Die ouders met haar dochter verblijden. Door uw goddelijke daden. Er is meer gebeurd hier. Nog niet zo lang geleden. Mocht je ook haar gedenken. Schenkende verlossing uit deze nood die vlak aan de dood is. Opdat ook daar nieuwe wonder voor haar en haar man en ook voor haar ouders nog mocht strekken tot verootmoediging, tot vernedering, tot boetvaardigheid. En uw lieve naam, die alleen wonderlijk is, wonderlijk verheerlijk mocht worden. Ook te dien zich. Ga ons voor met uw heiligheid. Uw lieve geest vervrijmoetigen ons. En waar de geest des Heeren daar is vrijheid. En waar het woord des Konings is, daar is heerschappij. Kom, kom dan, eeuwige heer Jezus. Volmaakt en Heiland Aan de rechterhand u dus vader. Laat ons niet door u vergeten. Maar boven alles uw naam. Uw ere, uw roem. En spreken en luisteren, rijkelijk verheeld, geopenbaard, waar de beginselen zijn en waar ze niet zijn, daar mochten ze nog geschonken worden. Uit loutere, onwederstandelijke, duur verworven goddelijke genade door de Heilige Geest. Amen. Psalm 74. De 74ste psalm en daarvan de versen 18 en 19. En inmiddels krijgen iedere gelegenheid om zijn gaven af te zonderen. Wij zeiden in psalm 74, vers 18 en 19. Geef de wildgedeerd dat niets in het woel omziet. De zielen van uw tort wil daar niet over. Laat grote God hem in gehaat erover, u kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet. Beschouw denk uw vastgestaaf verbonden. Laat dat uw hart tot ons en liefden ontvonken. Het land is vol van duistere moordspilonken, van waar het geweld ons ontschrijft met wond op wond. Den 74, versalm 18 en 9. Jongstleden zonder graven, aan een ogenblik stilgestaan bij de vraag: wat gelooft gij persoonlijk? Geboren worden, erven en sterven, dat zijn persoonlijke dingen. En weten, geboren worden is ook persoonlijk. Dat zijn alle persoonlijke zaken. En waarin openbaar de Heilige Schrift. Dat genade een vrijvallend werk is. Waar ze valt, daar blijft zij. En dat openbaart ze zich in de strijd. Dan maakt ze een dode leven. Een dode. Dan gaat ze een weg leggen om een goddeloze te rechtvaardigen. En een weg openen. Om een vijand met God te bezoeken. En dan handelt hier de bergen, Niet in de eerste plaats over het historisch geloof. Wel onmisbaar voor hier. Maar niet gangbaar. Ten opzichte van het geestelijke leven. Want historie is koud. De historie verbindt niet. De historie is los. Daar zou Salomo van zeggen: wij is dus goed, maar, maar, maar, maar. Met een erfdeel. Met een erfdeel. En dat erfdeel, dat is de zelfmakende genade. Dat zelfmakende geloof wordt zijn volk ingestopt. Dat zelfmakende geloof gaan we met één geloven dat God leeft, dat er een hemel leeft. En dat er een was. Dat zaligmakende geloof. Daar moet men gaan zoeken. En daar gaat men ook zoeken. Naar het voorwerp des geloofs. En het voorwerp des geloofs is Christus. En daar getuigt die hem is ik geloof. Niet aan God. Doen de duivel ook. Die geloven ook aan God. En, en ze sidderen. Beven en toch en toch, zullen ze een zielende beproeving zeggen, daar is geen God. Maak je maar niet ongerust, daar is geen God. Wees maar niet bang, daar is geen God. Ga je lezen bij Psalm 14. De dwaas zegt in zijn hart, daar is geen God. Er was een geldbroek ervan, dat het meer een dadelijk wensen is dan geloven. Men hoopt dat er geen God. Men wenst het dat er geen God is. Want is er geen God, dan is de dood dood. Als de dood voor ons net als voor een hond. Dan is dat afgelopen. Meer een dadelijk wensen dan geloof. Conscientie zegt anders. consciëntie getuigt anders. En daar ligt immers een flauwe trek van een geschapen godskennis dat er een hoger wezen is, die dat alles geschapen heeft, die dat alles onderhoudt, waarin zijn grootheid en zijn majesteit geopenbaard wordt. Dat grote onderscheid aan God geloven, dat is op. Maar in God geloven, dat is even. En dat eindigt aan bitter. Dat in God geloven, dat is inderdaad God. En een weldaardgoed. De welke zijn uitverkomen op adem om niet geschokt. En dan in God en Vader. Den Almachtige die nooit verlegen staat. Nog bij de schepping, nog bij de onderhouding van de schepping. Die nooit om iemands raad vraagt. Maar we zijn gelukkig als je om Gods raad mag vragen. Gelukkig als je bij God om raad mag gelijk dat in het morgenuur nog openbaard is, in de scheepsreis van de jongeren. De hele weg naar de hemel is vragen. Vraag naar de Heer en zijn sterk. En dan geloven in God, dat is een zaak die is geschied op aarde bevindelijk en geestelijk. En dat eindigt. Weer met God. En dat is eeuwig aan binnen. De almachtige schepper, scheppen. Daar heb je ons een oorsprong. Daar heb je ons onderhouding. Wij zijn niet door onszelf en van onszelf op de wereld gekomen. Wij hebben een maker. Elk huis. Al woont er niemand in. Dan kunt u zeggen. Hier is een bouwer geweest. We hebben een huis gebouwd. Elk mens hebben maken. Op elk mens een voorhoofd staat er mijn gouden letters: God is mijn schepper. God is mijn onderhouder. God is mijn bewaarder tot deze jongste stonde toe. En dan openbaart die 26e antwoord: een Godverheerlijkende, zielzaligende, openbarende het kabinet van God zoen en zout verbonden. Dat de eeuwige vader, een vader der eeuwigheid. En dan zul ik een goede vader. Zul ik een volmaakte vader. God de vader is het allerbeste vader. Het allerbeste. Zul ik een waar David van zo'n geen vader sloeg met groter mededogen. Ooit op zijn kroost stond ver met dan is er uitstukken. Hij heeft zichzelf in Christus tot een vader geopenbaard. Gelukkig, wanneer die in je ziel al zo is. Dan is er meer geschonken dan een wedergeboorte die noodzakelijk is. Die hoofdzakelijk is. Maar dan is er ook een rechtvaardig maken geschonken die noodzakelijk is. Die noodzakelijk is. Die onmisbaar is. Dan is er ook een bloedfontein geroepen, een borgen, wiens gerechtigheid het bedekt voor het aangezicht des vaders. Dat een eeuwige vader, zo is er maar één vader. Alle vaders zijn maar tijdelijk, maar dit is een vader: Der eeuwige die door het onvergankelijke zaad zijn soort kinderen gewint, kinderen baart en wederbaart, waarvan de Messias getuigt, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de vader hem trekt, die mij gezonder heeft. Daarin hebben we hem eens aangewezen dat ze tweemaal van den vader aan Christus gegeven zijn. In de verkiezingen. Aan Christus vermaakt tot kinderen gods. En op de aarde geroepen door een inwendige roeping. Om onderwerpen gemaakt te worden voor de zaligmaak. En die de vader tot mij brengt. die zal het geen zin uitwerpen. De vader wekt ze. De vader trekt ze en dat alles door den heilige geest. Hij trekt ze in de schuld. Hij trekt ze in de ode. Hij trekt ze onder haar vondes. Hij trekt ze in de verlorenheid. Hij trekt ze in de verdoemelijke staat. En zo komen ze te leggen voor de voeten van de middelen. Als totale verloren. En zo raapt Christus op. En al wat hij tot mij brengt, zal ik geen zins uitwerken, maar het opwekken ten uiterste daar. Dat de eeuwige vader van ons, en dat woord die ons, dat legt de hele kerk in. God is van zijn ganze kerk de vader, de enige vader, de eeuwige vader. Alles is het waar, al is het waar dan de doorgaans maar enkele zijn in de kerk, die tot het welwezen, die tot een terugbrenging, die tot een aanneming tot kindergod en nog meer, de welke verwaardigd worden, om tot een huwelijksverbond te mogen geraken, waarvan de bruid zich ook groent onze bedsteen, waarin de huwelijksvrucht in het geestelijke leven verklaart. Dan is hij den vader van al zijn volk, zelfs van de kleinste. Er is er niet eentje in de hemel, zelfs dat zoontje van David. God is een vader. Een blijvende vader, want dat kind hoe klein. Het is gewassen in bloed. Het is gereinigd door de heilige geest. Het is bekleed met de gerechtigheid Christus. Het is opgenomen in de derde eeuw. Dat woordje onze, dat sluit zo nauw aan met de ganse kerk. Dat er maar één kerk is. En gelijk er maar één vader is. Is er ook maar één kerk. Die kerk kan nooit losgemaakt worden. En die kerk zal ook nooit losgemaakt worden. Ze zijn aan Christus gegeven. Waardoor er niet eentje van die allen verloren gaat. niet één, maar ze allen behouden. Want de vader heeft er niet één gegeven om er één te verliezen. Hij heeft ze allen gegeven, opdat ze allen de waarde zouden worden. Zijn even geleden. En dan terecht zijn de waarde die men zich weet waar gewoon, denk eens aan Abia, de zoon van Jerovia. Het was er een uit het geslacht van Jeroboam, eentje. Toch was het God niet te weinig om die ene eruit te halen. Die ene zalig te maken. Die ene te verwekken tot het eeuwige leven. Voor één gaat hij door Samaria heen. Voor één. En bij één hij blijft hij staan in de boom. Het is voor hem nooit te slecht en ook nooit te weinig. Ik denk, in de ware zin des woords gesproken, hoe slechter men is, hoe rechter dat men gemaakt wordt. En daardoor recht in het bloed Jezus. Waarin de in is getuigd, dat onze Heere Jezus Christus, we hadden niet meer met een paar woorden aan het eerst. De benaming Heere is een verbondsnaam. Dat is een verbond geliefd. Dat is net zo oud als de raad is vredes. Dat verbond heeft de vader gemaakt met een tweede adem. Eer dat er een eerste adem was. God had voor een tweede paradijs gezorgd. Eer dat er de eerste paradijs erdoor gebracht was. God had gezorgd voor een tweede adem. Eer dat een eerste gevallen was. God had gezorgd voor bloed. Eer dan de zonde bedreven waren. Aangezorg gezorgd voor een borg. eer dat de schuld gemaakt. Alles wordt uit de eeuwigheid vandaan geleefd. Gij weet, O oh God, tot vast gebouw van Uw gunst bewijzen naar Uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Dat zal niet missen. Er zal niets aan missen. Dat gebouw zal zo volmaakt zijn als van God. Is. En al die stenen zullen uitblinken door de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus naar de natuur God. En dat is heiligheid, dat is reinheid en dat is rechtvaardigheid. De toekomst van zijn kerk is eeuwig. Dat de eeuwige vader van onze Heer. Onze. Ja, je weet die zoete vrijmoedigheid des geloofs. Misschien is er een die zegt, man, dat zal ik wel nooit zeggen, om. Ik zal alleen maar zeggen, de Heer, maar ik zal nooit kunnen zeggen, om. Ach, dat weet je nog niet. Als de Heer de zaken op gaat binden en aan gaat binden, daar komt het te pas. Als men een gaat leven met alle openbaring onverlost te zijn. Met al de geschiedenissen in de vruchten van Christus ongeholpen te zijn. Als men één gaat leven met alles nog voor eigen rekening staat. Als men één gaat leven dat men met alles openbaardig en Jezus. toch nog staat voor zijn eigen rekening. En dat opgebonden. En dat aangebonden. Want anders zo, dan verliezen we. Het, en dan vergeten we. Het. Maar een zaak die aangebonden wordt. Daar gaat je mee naar je leger. Daar sta je mee van je leger. Dat heb je onder je werk. Dat verlaat je niet. Dat verlaat je niet. Dat doe je geregeld herinneren. En geregeld in gedachten brengen. De noodzakelijkheid. <coughs> van de afwassing der zonden door zijn bloed. Van waar die dan ook getuigd. Jezus. Hij is heilands naam. De naam van de van heiland. En wanneer die ontdekt is dus in zijn dierbaarheid en onmisbaarheid en in zijn schoonheid. Dan gaat er zoveel van uit. Dat men in de levendige begeerte van deze Messias niet anders bent. Als ach dat hij de mijne waren. Had ik nog eens eenmaal mocht zeggen. Hij is het die mij gekocht heeft. Hij is het die mij betaald heeft. Hij is het die mijn zonde gedragen heeft. Hij is het, die mijn eeuwige toren overgenomen, weggenomen. En de eeuwige liefde de gods overgelaten. Van onze Heer Jezus, maar dan ook die onmisbare naam Christus. Dat is zijn amstnaam. De naam zijn er goddelijke ambten. Hij heeft zichzelf geen profeet gemaakt. De vader heeft hem tot profeet gezegd. Hij heeft zichzelf geen hoge gemaakt. De vader heeft hem geroepen tot het hoge Hij heeft zichzelf geen koning gemaakt. Maar de vader heeft hem gezelf tot profeet. Profeet zonder weergaan. Tot hoge priester. En hoge priesten zonder weergaan. En tot koning. En koning zonder weergaan. Zo is er maar één koning. Die het verhaal zijn onderdaan opneemt. En vooral zijn onderdanen dan weg open. Over de vader, met andere woorden, over de gole daar naar de vader. Waar het terecht des eeuwige levens verworven is. En als profet, dan leert hij zijn volk. Innerlijk en geestelijk. Dat leren ze door de heilige geest. Dat de waard op zichzelf in niet zalig kan spreken. De zaligmakendste waarheid die in de waarheid staat. Al komen die voor in uw gedachten. Dan geven ze een verandering in uw gedachten. Maar ze geven geen zaken. Ze geven geen onderwijzen. Ze geven geen gemis. En ze geven geen bezit. Daarom is de weldaar als bij de waarheid den heiligen geest gevoegd wordt. De welke de waarheid inleidt en de waarheid uitlegt. En de zaken daar waar het in ligt. Waarvan David ook zingt. O schoongemeen. De hulp van uw geest. Dat woordje uw geest wil zeggen des vaders en des zons. Die eens wezig God is met de vader en de zon. Dit drie enige bestaan Gods in het wezen Gods zich geopenbaard heeft in zijn woord. De welke den hemel uit niet zowel als de adem voortgebracht heeft. Den derde hemel, daar was Paulus is geweest. Die was een ogenblik opgetrokken, uit zelf getrokken. Bij zichzelf vandaan getrokken. Bij de wereld vandaan. Opgetrokken in het nieuwe Jeruzalem. Ik zou denken dat Paulus daar toch wel liever gebleven had. Als Paulus zijn zin nu gekregen Zou hij er nooit weer gekeerd hebben. In zijn lichaam te raad. Als men tot zulke zaken verwaardigd wordt. Dan wil men niet anders dan wat God wil. En dan kunt u met de vereniging van de wille gods in de hemel maar ook op aarde zijn. En met de wille gods op aarde in zijn onderwerping en vereniging. Dan is dat een hemel in je ziel. Dan is dat een hemel in je ziel. Dat een zoet berusten in zijn beleid. Van nu aan tot in de eeuwig. Van onze Heer Jezus Christus de Welke, die drie hemels onderscheidelijk geschapen is. En een derde hemel, daar woont hij zelf. Daar wordt het heil verkregen en het leven tot een eeuwigheid. Dat is de rustplaats der vermoeiden. Dat is de rustplaats der ellendigen. Dat is de rustplaats van zijn ganse kerk. Waar een apostel van getuigt, daar blijkt dan een rust over. Die nooit overgaat. Er rust over in den hemel, de welke de eeuwigheid verduurt. Den tweede hemel zien we, de welke volgehangen is met lichten, tot een verlichting op het aarde, Wanneer in dit goddelijke gebouw met een weinig onderscheid is bezien, mag zonder. Met voorlichting des geesters, dan verdwijnen wij het niet. Dan schiet God alleen op. Dan getuigt één uur daarvan, God is groot. Zie die zon, zie die manen, zie die sterren, zie de winter is, zie de zomer, zie het onderhoud is. Dan schiet er maar één groot wonder op. God is groot. En wij begrijpen De welke niet alleen geschapen, maar ook onderhoudt. En ik weet niet wat ik vanavond groter zal noemen. De schepping of de onderhouding. Maar beide zijn onbegrijpelijk. Beide zijn zo wonderlijk Dat ze nooit of helemaal begrepen is zelfs. Alle diegenen die dag en nacht zoeken om God uit te schakelen. Die weten toch met de werken God geen weg omdat zijne werken getuigen van zijn wijsheid. Van zijn eeuwige almacht, maar ook van zijn vrijmacht om het te doen zoals hij het hebben wil. En het daar te stellen zoals hij het wil. Want zijn willen staat voor alles en het Zijn willen is de uitvoerder van zijn raad, daarom zegt u. De welke na zijn eeuwige raad en voorzienigheid. God die de wereld niet aan zichzelf overgegeven heeft. Gelukkig die is verleerd. Dat de schepping wel van God is. Maar dat God zich teruggetrokken. En als een kluizenaar in de nevel. Zomaar een beetje afkijkt hoe het op aarde gaan zou. Hij die dit gebouw gemaakt heeft. Is de instandhouder van het gebouw. Hij is de onderhouder van al hetgeen. Daarom zegt het er, naar uw en raad en voorzienigheid. Het woord voorzienigheid wil zeggen, aanbrengen, aanbrengen, om in stand te houden al het geschapen. Het woord en voorzienigheid, dat komt vanuit Genesis 22. Waar Abraham met zijn zoon Isaac Moria beklimt, tot een opverhanden God. En waar Isaac aan zijn vader vraagt of hij wat vragen mag. Hoor dit jongens. Isaac vraagt aan zijn vader of hij wat vragen mag. Zeggende mijn vader. Wat een eerbiedig. Wat een eerbiedig. Mijn vader. Wat een erkenning, Wat een erkentelijkheid, Mijn vader. Wat een onderwerping aan zijn vader. Wat een eerbied voor zijn vader. Ja. Mijn vader. Ik zie wel het hout. Dat draagt in de cel. En het vuur. Maar waar is het lam toch? Waar is het lam toch? Er moet toch een lam zijn vader. Waar is dat lam? Dat had Abraham niet gezegd. mijn jongen dat nu. De het zegt, ach Isaac, dat zij straks voorzien. zien. O, dat hij niet gelijk iets van zei, nee. Doe de ermee. niet. En waarom niet? Hij maakt die jongen niet benauwd, als nog geen tijd is om benauwd te zijn. Hij brengt hem nog niet in ellende, als het nog in tijd is om ellendig te zijn. Maar zijn geheim, duidelijk, de heren zelf voorzien. Dat hij het woord voorzienigheid. En toen de zaken vol werden, werd, dan nou weet ik het niet, wie er meer geloof had, Abraham of Isaac. Want als Isaac daar op het hout gebonden ligt, dan is hij ook een jongen van meer dan 20 jaar oud. Wie zou zich laten binden? Wie zou zich op een alter laten leggen? Ik niet. Ik niet. Ik zou zeggen, je een duizend man, mijn vader, dat doe ik niet. En had Abraham kunnen keren als Isaac het geweest? Ook niet. Want Abraham was wel een man, maar Isaac was een jongeling, sterk, jong en krachtig. Maar ze hebben niet hoeven te vechten. Want er was in Isaac een volkomen overgaan. Een volkomen overgaan. Je hebt er gezegd, mijn vader, is dat de wille, God? Hier heb je mij. Leg dat in de raad, Gods vader. Hier heb je mij. Isaac geeft zich. Dus Abraham had hem maar te nemen. Isaac liet zich binden. Adam hoefde maar vast te maken. Maar indenken. Wie zou hier meer geloof geoefend hebben? Beide stonden toch op het punt. Het was het belofte. Het was een drager van de Messias. En dan zijn ze laten binden op een altaar. Toen een slachting. Ze hebben beiden God bedoeld. Ze zijn beide verslonden geweest in de wille gods en in de ere gods. Het is zeker waar dat het een stuk is in Abraham's leven wat tegen alle natuur en vlees ingaat. Maar hier zie je wat geloof doet, wat geloof kan. En hoe het geloof zich openbaart in de vereniging met God en het verder met niemand. Zelfs niet met zijn Isaac. Abraham ziet alleen op God. En daar heeft hij het mee gedaan. En daar heeft hij genoeg aan gehad. En van daaruit getuigt God weet weten, Voor zijn aangezicht legt hij. moet hij uit de dood weer komen. Dan moet hij uit zijn aardse weer gegeten worden. Ik ga straks met Isaac van den Berg gaan. Gelijk ik met Isaac op den Berg gegaan ben. Het geloof geliefd. me. Dat is in zijn natuur zo zekerheid. En zo onwankelbaar. Want Abraham geloofde God naar Hebraïe 11. Dat God machtig was. Om uit de dood weer te geven. En nu is de voorzienigheid wel een stuk van God. Is waar. Waarin God alleen aanbiddelijk is. Maar onthoud het. De voorzienigheid is God niet. En God is de voorzienigheid niet. De voorzienigheid is van God en de voorzienigheid is openbaar door God. En het woord voorzienigheid beduidt op de onderhouding van al hetgeen wat op aarde. Na zijn eeuwige raad en voorzienigheid, nog onderhoud, geliep, wat hij geschapen, maar ook regeert. Nooit geven God de gouden teugels uit van handen, nooit het ook gamaag in ons land en in de wereld. God houdt de teugels in handen. Alles wordt geleid naar een bestek. Alles wordt volvoerd naar de raad. Alles wordt uitgevoerd naar de wille God. ook deze ontzaggelijke goddeloze wetten van Albertus. de moord op de ongeboren kinderen. Dat Albertus is ook een geval dat schrijft op een hemel toe. Dat roept om de oordelen. Dat schreeuwt om de oordeel. Van boven naar beneden. Toch moet je niet denken. Dat dat buiten Gods raad geschiet En dat dat buiten de willen Gods geschiet In de uitvoering van zijn gerichten. In de uitvoeringen van zijn oordeel. Er geschiet niets buiten zijn raad. Ook niet buiten zijn wil. Al is het waar. Al is het waar dat Nederlander die op opzicht dan opengegeven overgegeven is. Aan de zwaarste oordeel. God heeft ons overgegeven de verkeerde dingen. Opdat zijn oordelen geopenbaard zouden worden rechtvaardigd. Want het is ten ene malen een vernietiging van de schepping. Wat ten slotte ook zijn oordelen en zijn goddelijke gerichten op aarde zal openbaar. En het geschiedt geschiet ten ene malen. Om de heerlijkheid zijn eeuwige deugden te openbaren. In zaligen en in de openbaring van zijn toren. Na zijn eeuwige raadzicht en voorzienigheid. Geen haar van ons hoofd valt. Nou wie let daar nog op? Geen mus van dat valt. Wie let nog op een musje? Hebt toch niemand erger? God heeft er erger. God is een God voor mussen. En hoeveel zegt hij tot zijn kerk? Gaat gij de muskus niet te boven? Hij onderhoudt zijn voor. Na het zevende vers van Psalm 25: Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrezen wordt. Het wordt aan zijn vrienden en zijn vreemd verbond. Gebleven. En dat alles om zijn zoons Christus willen. Als God de Vader zo'n lieve zoon niet gehad had, had er nooit geen schepping geweest, nooit. Als hij niet zulke lieve zoon had, had er nooit geen herschepping geweest. Misschien is er een oom dat om te zeggen, ach man, was er maar nooit geen schepping geweest, dan was ik er ook Was er maar nooit geen schepping geweest, dan kon ik ook niet op aarde. Want de ongeborenen zijn het beste te vergeten. Maar gezet. Gezet. En hoe danig uw gedachten er ook over zijn. Dat neemt niet weg. Zijn daadzaken nam op aarde zijn. Na zijn eeuwige raad en voorzienigheid. Om zijn zoon. Terwijl ik het tot een erfgenaam gesteld is. Van de gans aarde. En van de hemel, en van de hel. Hoor je. De vader heeft hem alles in zijn handen gegeven, maar hij is gegeven alle macht in de hemel op de aarde. Zelf oordeelt de vader niemand, maar hij heeft oordeel den zoon gegeven, de welke de wereld zal oordelen naar rechtvaardigheid. Waarin geen abuizen ooit zullen zijn, noch Om zijn zoon Christus wil, heeft hij een schepping en herschepping daar En gelijk nu de vaar in de huishouding gods. God, in de eerste plaats de schepping toegekend wordt uit niets. God had niemand die meewerkte. Maar had ook niemand in de schepping die tegenwerkte. God houdt niet van meewerken. In de schepping heeft hij die ook niet gehad. En in de herschepping wens hij ze ook niet gehad. God is alleen God. Die zijn werk alleen wel af kan. En die zijn werk alleen wel doen kan. En hoe van mensen handen niet gediend. Maar om een mens te herscheppen. He God alles tegen. Om een mens te bekeer. Die hele mens verzet zich tegen God. Die hele mens verzet zich tegen de bekeer. Die verzet zich tegen zijn schep. En als in de handen van het schepsel lag zijn leven en zijn eind doen. Dan moet je maar denken dat de hemel half leeft. Of een leeft. En de hel overvol. Want die mens wil niet worden, Dan moet je de aarde bewegen. Dan moet je de ellende niet. Dan moet je de zonde gaan beleven. Inleven en niet meer uitleven. Moet je overdenken. Wanneer zulke mens herschapen wordt als de eerste daad Gods. En die moet God doen als een inbreker. En een inbreker laat van woorden niet weten dat hij vannacht of nacht komt. God moet de eerste daad doen als een dief. Als een dief. zou hij vragen: ook oh God, wees van ons allen een dief. Steelt ons zak, opdat wij het u geven. Neemt ons zak, opdat wij het u mochten schenken. Gelukkig zijn die door zo'n dief overvallen Waar God's naam is Peres. Hoe zijt ze zo in? Hoe zijt ze de Om zijn zoon Jezus Christus willen. Midden welk hij van eeuwigheid een verdrag gemaakt heeft. En een verbond wat Christus ondertekend heeft. En de goddelijke handtekeningen hebben een goddelijke waarde, houden een goddelijke waarde. Kracht is de waardigheid gods. Waarvan de waarheid, zeg ik, de heeren worden niet veranderd. Daarom zijt je kinder Jacob niet verteerd Om zijn zoon Christus willen. Omdat hij de hemel verlaten in de hel genomen. Komt de hemel vol met geheiligde woorden in. Omdat hij de toren gods genomen heeft, zal de hemel vervuld worden met hen die eendag zullen zinken en drinken in de liefde gods. Omdat hij de zonde genomen heeft, en hij het oordeel gedragen, niet alleen gedragen, maar ook weggedraaid en de zonde van zijn kerk volkomen geboet heeft. Met één offerhand waarin hij in een geheiligd heeft, alle degene die door dat of Jezus Christus uit genade gezamen. De ganse weg der genade is genade in zijn aanvang der verkiezingen, in zijn voortgang der leven maken. In zijn doorgang de rechtvaardig maken. En in zijn opwassing in de heilig maken. En in zijn einde in de heerlijk maken. Om zijn zoon Christus wil. Terwijl ik hem zelf in de diepte der eeuwigheid geschonken. Zie ik kom. Christus geboten. Christus leeft. Christus sterft. Dat is een onverklaarbare openbaring in zijn diepte. Want alleen de eeuwigheid kon de eeuwigheid verzoenen. Alleen de eeuwigheid kon de breuken tussen de eeuwigheid wegnemen. Alleen de eeuwigheid kon een dood verslinden tot een eeuwige overwinning de heeft Naar de luid van zijn getuigenissen. Om zijn zoon Christus willen. Daar ligt het voor. Daar ligt de ganzen zaal. In zijn openbaar. En in zijn verklaring Om zijn zoon Christus willen mijn. Dat woord Mijn. Dit is een zeer aantrekkelijk woord. Hier is een toe-eigenende daad. Met een zodanige toe-eigening. Waar Thomas van zei: Mijn Heere en mijn God. Meer kan men niet ontvangen. Meer kan God niet geven. Aan zichzelf. En als hij hem zelf begeeft. Dan wordt je verlost van jezelf. Als hij hem zelf vergeet, dan heb je ge genoeg aan de zelfgenoegzaamheid, aan de algenoegzaamheid, Aan de God der eeuwige heerlijkheid. Waarvan de Heindelberger is betuigd, om zijn zoon Christus wil. Mijn God. En als God, den God, wordt van zijn kerk. De moet een bewondering uitroepen En dat in mij. En dat voor mij. Er wordt een verterend vuur uw God. Hoe kan het? Er wordt een God wordt hun God. Een vlekkeloos God wordt hun God. Een God die dan alle dagen schrikkelijk doort op de zolder wordt dan hun God. Moet je overdenken. En dan zegt hij mijn God. Met welke ik voor eeuwig verzoend ben. En voor eeuwig verzoend blijf. Om uw zoon Jezus Christus. Hij heeft. Met een ene Een eeuwige verzoening aan het licht te brengen. En zodanig. Dat God. Een welgevallen genomen heeft in dat tof. En met de die je zegt, God is ermee tevreden. En daar vloeit de vrede uit. Mijne vrede geeft het u. En mijne vrede laat. En dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. Om zijn zoon Christus wil. In zijn openbaring, dan doet die mens niks als wegzakken en zinken. En oh God, hoe kan het. Dat de dood van uw zoon mijn tot een zoon gemaakt dat de dood van uw zoon mij tot een levende zoon gemaakt heeft, niet door generatie, maar door aan. Hoe is mogelijk, hoe is mogelijk, dat het kruis van uw enige liefde zoon, mij eeuwig kruiden zal met een kroon der heerlijkheid, de welke weggelegd is, voor alle die u vrezen. Hoe kan het wezen, o vaar? Dat u een enige geliefde zoon verbrijzelt om vreemde tot zonen te maken. Ziet welk een grote liefde de vaart. Geef geeft Dat wij kinderen God genaamd worden. En wij hebben hem liefde zegt omdat hij ons eerst heeft liefd. Hij begon. Hij is begonnen met liefde. Hij begon. Terwijl ik in de waarheid het beginneloze begin is. God heeft geen begin. Maar is het beginneloze begin. Ik ben het begin. Niet ik word het begin, maar ik ben het begin. En God is ook de laatste. Ik ben de eerste en de laatste. Er komt achter God geen God. Ze dat er voor hem in God geweest. Hij is alleen God. Van hemzelf aan hebben de eeuwige volmaaktheid in hemzelf. En verlustig zich in hemzelf. En hebben vermaakt in hemzelf. Met de glans en de volmaaktheid zijn er goddelijke deugden. De heilige zetten hij tot mijn God. En mijn vader zou dat kennen wat denk je? Misschien zegt er eentje man voor mijn nood. Voor mijn nood en toch voel ik die breuken, is het waar. En toch voel ik die scheiding. Zou ik eens wat maar gevraagd. Zou je het wensen? Zou je het wensen? Zou het een waarheid en begeerte zijn? O God zij de mijne en ik uw kind. Dat gij mijn vader en ik uw dochter en uw zoon is nog zijn. Zou je het wensen? Weet God er ook van? Zij zonder hem zijn. En het alleen met hem wenst te weten. Weet de vader ook van. Dat hij geen vader in de hemel is. Weet God ervan. Dat hij zonder God op aarde staat. Want God kan alleen zichzelf kwijtschenken. Op het enige fundament van zijn lieve zoon. En van de levend maakend tot de vader maken zijn allemaal openbaringen Christi, maar God de Vader kan zijn Zoon niet kwijt in een dood mens. Die kan zijn Zoon niet kwijt in naturen van goddeloos mens. Dat kan niet. God kan alleen zijn Zoon kwijt daar een plaats voor maken. En bij wie was die plaats? Bij die aan een kruis. Bij wie was die plaats voor Christus? Bij die hoer van Lucas 7, bij wie was die plaat bij die toornaar? Oh, God weet mijn zondag na. Leg hem heus niet aan God genieten. Want waar het vat leeg is, er wordt wel volgehouden. Nou, die mens is een tegenhouder van zijn zaligheid. Alhoewel, alhoewel. Er boven de herschepping, zowel het boven de schepping staat, ik wil. En men mag de willen God tegen maar hoe meer dat die door ze gaan, Hoe meer dat men die wil willen keer, hoe meer dat die willen. Die welke onverbrekelijke willen, onze wil verbreekt. Om te mogen willen wat God wil. Omdat Hij, mijn God en mijn vader, om Christus willen, al vertrouwen. Vertrouwen lijkt zo makkelijk en het is zo mogelijk. Vertrouwen, dat lijkt zo maar een beetje vanzelf te gaan. Maar het moet je vragen aanketten. Wat is vertrouwen? Iemand vertrouwen, dan geloof je zijn woord. Dan aanvaard je zijn woord. Op de welke ik al zo vertrouwen, dat we zeggen, mezelf er geheel aan overgeven. Mezelf daar geheel aan verlaat. <kijen> En niet twijfelen wat we zo makkelijk doen. Niet twijfelen wat zo makkelijk in ons oprecht. Twijfel en ongeloof dat familie van me komt. En die twijfel is als een baren der zee. Je wordt van alle kanten heen geslikt. Maar hier zegt: en al zo verder. mijn lichaam en ziel beiden aan goed. De ik een om zijn zoon Jezus Christus, het eigendom God geworden is, Zal hij daar niet voor me zorgen? Zal hij niet zorgen voor een boterham? Zal hij niet zorgen voor een jas? Zal hij niet zorgen voor een paar schoen? Zal hij niet zorgen voor een mantel? Ik kan u de reizen niet vertellen. Hoeveel maal dat ik de huishuur uit de nevel halen En dat maar drie gulden me Huisje uit de heen. Alle onkosten van ziekenhuizen, nou dan en dan gelijken en meer. Mijn is het goud. Mijn is het stil. En mijn is het vee op duizend berg. Ik weet geen somma. Die door God niet gegeven kan worden. Maar het moet eerlijk zijn. Het moet recht zijn. Het moet recht. Dan kijkt God niet op duizend vult, Dat kijkt hij niet. Op. Maar het moet langs eerlijke baan. Mijn lichamelijke noden. Te maar geloven dat God van je brood weet. Geloven dat je op aarde bent. Dat je ervan af weet. Wat geheer van nodig hebt. Tot een doorkomt. Straks geldt het niet meer. Want de kerk wordt er engelen verwijt. Ze zullen in hemel niet trouwen, niet ziek worden. Nooit of inderdaad. Iets meer van nodig hebben, want ze hebben aan God genoeg. En voor even aan God. Mijn lichamelijke nooddrift is ook zijn, zei de Heidelberg. Ik twijfel er niet aan. Want... De koping van mijn lichaam. heeft dezelfde prijs van mijn zielen. Zelfde bloed waarmee die mijn zielen gekocht heeft. Hij ook mijn lichaam meegekocht. Met diezelfde verbondsvrouw Waarmee ik mijn zielen onderhoudt. Hij ook mijn lichaam bewaard. Zijn machtige en beschermde vrouw. En redt hun zielen van me. Hij zal er niet meer om doen komen. Een dure tijd vervolgens. Dat hij mij zal verzorgen. En dat is een ogenblik in te leven. Dan geeft dat een vernedering voor het aardige dezer. Dus Dan zegt David, wie ben ik, heer? Als je zoveel jaren voor me gezorgd. En als over jaren te eten en zoveel jaren te drinken. Hoe lang het geleefd? vol? Dat je God is in je brood geproefd. Dat het bloed is in je drinken gesmaakt. Hoe lang is het geleden? Want uiteindelijk leeft toch de Gamse kerk op kosten van één man. De Gamse kerk leeft op kosten van één man's verdiensten. Je leeft op kosten van één man bloed en van één man's gerechtigheid. Terwijl ik de aanzien, de mussen, de stempels, ze maaien niet en ze zaaien. Nochtans is er een vader in de hemel. Die ze volkomen onderhoudt. En verslaat. Hij komt nog verder in de onderwijzingen van het antwoord. Zeg in alles. Kwaad. Dat hij mij toeschikt in dit jammerdal. Van ziekten, Van smatten, Van pijnen. Van armoede. Van tegenspoeden. Al wat mij hier in dat jammerdal. Waarin de zonde niet ophoudt. Dan de verdrukken ook niet. Waarin de zonden niet stil staan, Dan kruis ook niet. In dit jammerdal. Van zijn vaderlijke hand. ons toegeschikt Tot je beste. Tot je nut. En tot je welzijn. Er gaat ons niets makkelijker. Dan vervleeselijker. Verwereldlijker. Er is dus voor God volk ook niets makkelijker. Dan maar terugzakken in de wereld. En aan de wereld genoeg De Een zoon die die lief heeft op. De weg naar de hemel. Is een weg van geestelslaag. Onverwacht moet je dat ziekenhuis. Onverwacht En het jammer dat toeschikt. Onverwacht moet je geopereerd worden. En dan voelt het. Nu komt er een pan. En komt er altijd een pan. Want je hoeft niet geopereerd worden om te sterven. Kan zonder operatie. Kan zonder operatie. Maar het is toch maar net. Aan de zulke dingen voor de deur ligt. Alsof we dan toch dichter bij de dood zijn. Dat zijn we middelijk. Maar naar God niet. Want of ik hier sta of op de operatietafel lig, Dat blijft precies hetzelfde. Want we zijn allen even dicht bij de dood. We zijn allen even kort bij de eten. Op het uitblazen van een ademnaar Is een gezond mens van de wereld en een ziek mens maar om dat nou eens te maken geloof, Nou eens te maken een vader. En dit jammer dat toeschikt. Dat woord die toeschikt. Dat zit iets vaderlijks. Dat zit iets liefdevols in. Alsof je zegt. Mijn kind die kan dat niet missen. Dat kwaad wat ik hier toeschikt. Want nauwelijks nauwelijks. Laat ik maar één voorbeeld nemen. Als je nu Jezus 38 leest En dan Jezus 39. Dan heb je twee hoofdstukken. En je ziet dan het godswonder, van je 38 geschiedenis. Dat is Kias uit het graf geroepen, teruggebracht, door het onmiddellijke getuigenissen. dat zijn zonden waren weggeworpen in de zee van eeuwig en En nogthans moest hij een middel nemen. want het middel waardoor God hem genezen wilde was een klompfeil. Iskia is wonderlijk, wonderlijk verlost. Dat werd in alle landen gehoord en bezoek ze. En waar brengt dan Iskia dat wonder bij de mensen? Breng je het wonder door bij hen uit Babel en in een bezoek vereren? Nauwelijks was het geschied of de profeet kwam dat al wat ze gezien hebben, in tijds, naar Babel gevoerd. Zie nou hoe licht dat hoofd moet voor de deur liggen. Zie hoe nou licht dat hoofd vlak vlakbij ons is. Als we aan ontdekt mogen worden dagelijks. Dagelijks aan ontdekt mogen En hij met dagelijks zijn beden leidt om in geen verzoeken meer. En het kwaad dat hij mij toeschikt in het jammerzaam. Mijn ten goede keer. Zodat ik van achteren zeg, dank u, Heer, Heilig zijn, hoe God u weet. Niemand spreekt uw hoogte. tegen. Dank u, Heer. Daar gaan we nou eens op het zeep genomen. En mijn zielen met een petersen doen ervoor. Ik heb er voor u gebeten. Dat u geloof niet opvalt. Als je naar achterom ziet, volk, wat wil je dan af Wat moet er dan anders? Is het dan nu wel wat hij gedaan heeft? Is niet wel. Je zult niet anders kunnen zeggen, Heer, dan moet niks zijn. Het is goed, zo gaat het toe gedaan. Dan hoeft het niet anders En dan begeert het niet anders. Anders is het maar nooit goed. Het moet altijd maar anders, altijd maar anders. En al klaar dat hij mij toeschikt in het jammerdal. En dat was een almachtig God. Met een beste keer zodat ik met de verdrukkingen verenigd. Er is een ogenblik door het kruis Christi geheiligd en gezaagd. En terwijl hij zullen het doen kan. Als een almachtig God. Maar ook doen wil. Hoor je het, Ook doen wil. Als een getrouw vaar. Doen de ouders alleen kinderen voeden? Ik meen ook van opvoeden. In de opvoeding leggen de steentjes. In de opvoeding leggen de kastijdingen. In de opvoeding leggen de geestelen. In de opvoeding legt op de brink des de zons een lijden gelijk vorm gemaakt. In de opvoeding, daar heeft Job eens van gezegd. De Heer is mijn gevoel. Tot het Dat Kan toch niet. Dat was zijn gevoel. Hij sprak naar zijn gevoel. Maar naar waarheid was God met Job verzoen. En Christus had borg in zijn plaats te doen. En dan mag het gelaat zernis voor ons. Hij mag zijn aangrijp eens verbergen. Maar hij zal het nooit doen om het te blijven doen. Het zal altijd weer zijn. De Heer is mij verscheiden. Van verre tijd. Ja, ik heb jullie. En dan na de we proeven vol, Dan is alles weer eens nieuw. In en en door. Na de we proeven. Dan wordt alles weer eens vernieuwd. En dan loopt mijn hem. Gelijk dan apostel Niet alleen dit. Maar roemen ook in de verdrukking. En dan de verdrukking maar feitelijk. En kroon is eeuwig. Ik denk nog een beetje voor. Dat mens dat zei wel. Ik gun al mijn kinderen zijn ze den heen. Maar. Maar. Maar. De weg naar de hemel. Die is zo smal. En die poort is zo eng. Die ken je meestal tijd niet gunnen. Gun ze wel het einde den hemel. Maar de weg naar de hemel is een weg vol afgronden. Dat is een weg vol voetgangers. Dat is een weg vol plannen. De weg naar de hemel is een kruising. Niet van een week, niet van een jaar. Maar tot het einde van je leven. En toch, en toch. Wat zegt tachtig jaar verdrukking? Bij een goddelijke verrukking die enige. Wat zegt tachtig jaar moeite bij een rust. De der eders. Hij is de rust. En die tot hem komt zal in hem rusten. Bij de toepassing des harten. Kom. alle het op mij. En dat komt. Dat is als een vermoeid. Dat is als een verloren. Dat is als een mens die nooit meer rusten kan tenzijde. door Doorrecht in Christus rust en in den vader. Zijn eeuwig welbehagen. Amen. Zegen uw woord. O vlees geworden woord. In ons allerheerde. Die alles gedaan heeft voor u kerst. Die alles vol heeft in wat de vader opgelegd. Die alles volbracht heeft tot de laatste pen toe. En de laatste zucht in de staat van verbetering, wat een afsluiting van alle zuchten, de laatste traan, golf of traan, wat een afsluiting van u van alle tranen. Want gelijk gij de tranen van de ogen uw volk afwist, zijn de uwe afgewist, toch gij de laatste borg toch volk geweten en een eeuwige vrucht der blijdschap verworven is. Zegend uw woord. In onze harten. Met toepassing. Door de heilige geest. Bewaar ons te staan. Ook over de wegen. De welke wel weer glad kunnen zijn heer. Overwaren ieder. En spaar nog. En geef nog voorzichtigheid. Voorzichtigheid en opmerkingen. Wij zijn er nog in de plaatsen. Zijn er woning. En dat alleen. Om uw zo. Jezus Christus willen, wiens werk vol eind, vol veraf en die deugden in de in de zijn. Amen. Van een onder derde persoon met zevende de Geen vader sloeg mij groter mee de doven op deze kruis ooit zijn ferme stof. Dan ieder er als heer en op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maakselt zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En dat wij stof van jongs zijn geweest. Het zevende van de ronde derde zand. uitbrengt, want we hebben gehoord dat het voor kerktijd ijs zult doen. En dat kan je eigenlijk niet bewaren, maar voorzichtigheid mochten we toch op dienen gaan, tot gaat heen en ontvangt een zegen. De Heere zegen u en behoeden. u. De Heere u zijn naam, over uw lichten en geven u genade. De Heere verreste het licht zijns aanschijns over u allen en geven u zijn vrede. Amen. Verder wenst u nog voor te lezen, welke opgetekend vindt.